Het is acht uur. Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. In het Zeeuwse dorp Schraaf Polder is een vrouw omgekomen... bij een botsing met een stoomtrein. Ze zat in een auto die op een kleine onbewaakte overgang werd geschept... door de attractie Stoomtrein Goes-Borselen. De man die de auto bestuurde raakte gewond. De vrouw overleed ter plekke. In de stoomtrein zaten tussen de twintig en dertig mensen. Ze zijn door een andere stoomtrein opgehaald. Een mbo-school in Zwolle heeft vorig jaar ten onrechte een diploma toegekend... aan 20 ICT-studenten. Het gaat om het ROC Landsteden. De scholieren moesten ter afronding van hun opleiding stage lopen... maar er bleken te weinig plekken te zijn. De school gaf hen vervolgens vrijstelling zonder die aan te vragen bij de inspectie... waardoor ze toch gewoon een diploma konden krijgen. Het bestuur was bang dat de scholieren de school aansprakelijk zouden stellen... voor het gebrek aan stageplekken. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau opgelopen naar een recordwaarde... Een robot heeft in reactor 1 een straling gemeten van 4000 millisievert per uur. De radioactiviteit is moeilijk gestegen door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater. Vanwege de hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. Beheerder TEPCO maakt zich zorgen over het aanstaande regenseizoen. De bassins die nu al boordevol radioactief koelwater zitten kunnen dan overstromen. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een nieuw bestand in Jemen. Functionarissen van de regering en opstandelingen hebben dat bevestigd. Koning Abdullah kwam in beeld als bemiddelaar nadat het conflict in Jemen vrijdag was geëscaleerd. Bij een granaataanval op zijn paleis raakte president Saleh gewond. Zeker zeven bewakers zouden zijn gedood. Arabische tv-zenders melden dat Saleh op weg is naar Saoedi-Arabië voor een medische behandeling. Het weer vanavond en vannacht droog. Alleen in Limburg kan plaatselijk een onweersbui vallen. Morgen drukkend warm, meer bewolking... en in de middag in het hele land onweersbuien. En tot zover het NOS-journaal. Er is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen Knopend in Muidenberg en Muiden... een file van 3 kilometer. Bij Muiden is de afrit dicht. En de N269 Reusel richting Tilburg is afgesloten tussen Hilvarenbeek en Beek en Beeksebergen. En dit was de verkeersinformatie. De Consumentenbond heeft onderzocht wie de beste kwaliteitsbeleving van digitale televisie biedt. En Ziggo komt als beste uit de test. Dat hebben ze goed gezien bij de Consumentenbond. Wilt u ook genieten van de beste kwaliteit? Stap nu over op Alles in 1 en ontvang de interactieve HD-recorder... van 459 voor maar 99 euro. Ga nu naar ziggo.nl slash allesin1 of bel 0900 0730. Lokaaltarief. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf... goedkoop vlees aantrof van dieren uit de veeindustrie. kilo in mijn kantine. Wat een blamage. Directeuren van Nederland wordt wakker. Doe de kantinecheck op wakkerdier.nl Nog goedenavond. De komende uur hebben we het over de Ladies Open Golf. Over andere tijden sport met Karel Alders Over waterpolo en we hebben handbal Nederland-Turkije. Rieser van der Waarden. Zeven minuten nog in de eerste helft. Nederland leidt 18-13 zojuist een doelpunt. Haar eerste van Joyce Hilster, de linkerhoekspeelster. Je kunt dus zeggen het Nederlands team ligt op schema voor de return in Istanbul volgende week. Christel Bouillon maakt nog altijd kans om het Deloitte Ladies Open Golf in Vlaardingen te winnen. Ze staat met nog één dag te gaan, vijf slagen achter de klassementleider. Ook Mariet van der Graaf, Kira van Leeuwen en amateur Carlijn Zane zijn door naar de slotdag. Het viertal had, net als de andere golfers, te maken met een keiharde baan. Als gevolg van de droogte is de ondergrond hard en stuiteren de ballen soms ver weg. En dan zijn er ook nog de vele donkere grasplekken door de felle zon. Verslaggever Ragnar Niemeyer wilde weten of dat problemen oplevert voor de organisatie. Je hoort er veel over de laatste dagen. De droogte in de Nederlandse polder, want het wil maar niet regenen. Dan organiseer je een golf toernooi het grootste voor vrouwen in Nederland. En dan valt de regen ook maar niet. Je zou denken, als je kijkt naar wat bruine plekken op de baan her en der... dat er problemen zijn, zouden kunnen komen. Maar dat lijkt allemaal mee te vallen. Vertelt een van de medewerkers van het organisatiecomité... Bob Davidson. Hij neemt me mee in een buggy richting een ouderwetse gierwagen die is aangeschaft... om de baan toch maar extra te bewateren voordat de speelsters de baan ingaan. Tussen de planten, een beetje aan het zicht ontrokken... daar staat hij, een tractor met een grote gele ouderwetse gierwagen erachter... langs de driving range waar de dames de lange slagen... vanaf de 10 eigenlijk kunnen oefenen. We hebben toch genoodzaakt gevoeld, gezien het dat onze greens fantastisch bewaterd worden, maar de baan zelf geen irrigatie heeft. Wel een ontzettende goede drainage om vanwege het aankomende toernooi de baan dus een extra zetje water te geven. En met deze tankwagen, je ziet dat zijn ontzettende dikke zware wielen, zodat de druk per vierkante centimeter minimaal is voor de baan. Ja, want je uh, zou denken, zo'n tractor, zo'n zo gevaarte eroverheen, daar gaat je... Prachtig geprepareerde golfbaan. Nee, hey, maar dat is allemaal over nagedacht. We hebben dus hele zware banden. En uh, met het maximale gewicht van, van 12 ton uh, kunnen wij op de baan uh, gewoon vooruit. Zeker in de conditie zoals die nu is. Uh, midden in de winter, als het nat is, zou dat niet gaan. Maar nu is dat geen enkel probleem. En het heeft uh, geholpen om uh, zeg maar de, de zaak toch een beetje, beetje levend te houden. Er zit ook een, een spray achterop, net zoals we vroeger gier. Dat ruikt dan iets anders dan wat we nu doen. We hebben water uit eigen, uit eigen gelederen hier. Dus dat is geen probleem. We hebben water genoeg in de polder. Uh, dus uh, dat gaat eigenlijk heel, heel plezierig. En deze stond nog voor een aardig prijsje op Marktplaats? Ja, nou, we hebben een andere eigen Marktplaats. Maar we hebben een uh, leuke deal kunnen doen. En uh, hij blijft uh, in ons bezit, want we gaan hem ook uh, voor volgend jaar weer uh, gebruiken. Als duidelijk is geworden dat er gewoon kan worden gespeeld... kunnen we terug met de buggy naar het clubhuis. Want daar zit inmiddels Crystal Bouillon... De nummer 1 van Europa, zoals bekend, Nederlands beste speelster. Ze startte 1 boven par, maar met een rondje, min 2, staat ze na 2 rondes 1 onder par. En dat betekent 5 slagen achter de leidster, Holly Atchison uit Engeland. En moeten we nu maar hopen dat die morgen ten onder gaat aan de stress? Nee, ik, ik wens niemand een slechte dag toe. Ik, uh, ik wens alleen maar mezelf een goede dag toe. En, uh... Ik moet gewoon goed spelen morgen, dan maak ik een kans. En uh, wat de anderen gaan doen en uh, wat er gebeurt, dat heb ik niet in je hand. Dus uh, ik kan alleen maar met mezelf bezig zijn. Ben je niet al zover dat je een beetje een bitch moet zijn en het een ander niet moet gunnen? Nee, ik denk niet uh, dat deze sport zo in elkaar zit. En ik denk ook niet dat ik zo moet zijn. En, uh, kijk, als iemand wint, dan, uh, dan heeft hij gewoon goed gespeeld en beter gespeeld. En uh, zo moet het ook zijn. Hoe was het met jou? Goed, uh, ja, ik ben tevreden met mijn spel. Ik, ik sla de bal vrij goed en uh, putten ging ook prima. Dus nee, ik ben heel blij met deze uitgangspositie. Vijf slagen achter de lijsten. Um, voor de mensen die het niet elke week volgen, wat zegt dat? Wat is er mogelijk? Is ja, alles is mogelijk, vooral ook op deze banen. Het, het speelt vrij moeilijk, met name met de wind. Dus, uh, ik, ik zal morgen gewoon een goede dag moeten hebben. En, uh, ja, voor, nee, wat ik net zei, ik moet gewoon echt mijn eigen ding doen en, en niet naar anderen kijken. En dan, uh, dan merk ik het wel zondagmiddag of ik uh, bovenaan sta of niet. Even terug naar het begin van je ronde. De eerste hole staat er vol met volk. Dan leg je de bal op de teebox op de afslagplaats van een hole die ernaast ligt. Ik kan me voorstellen dat je op dat moment wel even dacht, niet nu, niet hier... Nee, niet. Nee, ik ben altijd de eerste hole, dat is altijd een beetje inkomen voor mij. Ik maak zelden een birdie. In Turkije dan wel, met mijn winst. Maar nee, meestal is de eerste hole echt een beetje inkomen. En nu ook. Ja, ik sla me niet te veel op links, pak pakt een boom. Ja, dan kan hij alle kanten opstuiten en uh, was er op een andere t-box. Maar ja, uh, er was een gat. En, uh, ik wist dat ik hem bij de green kon krijgen, dus uh, er was niks aan de hand. Er wordt morgenochtend al vroeg gestart en dat heeft te maken met de weersomstandigheden. Het waait al dagenlang in Vlaardingen en morgen wordt zelfs gesproken over misschien wel onweer. Wat zou het worden dan, zo'n dag met wind, regen, dat de scores alle kanten uitgaan? Ja, dan zal het wat moeilijker zijn, maar ja, dan is het moeilijker voor iedereen. Dus uh, ja, iedereen moet ermee omgaan, uh, ik ook, dus... Uh, ja, het is gewoon, gewoon echt uh, ja, mijn eigen spelletje blijven spelen. En dan, uh, dan merken we het wel. Is dit een gouden kans op de overwinning? Of is het een kansje? Of misschien tussenin een kans? Nou, ik denk dat het gewoon een kans is. Uh, dus ik zal ook zo spelen. Ik zal mijn best doen. En uh, ja, kijken waar ik eindig. Ik ben benieuwd. Christel Dion was dat. Uh, dat ging over de Ladies Open Golf in Vlaardingen. Is het al bijna rust, uh, Richard van der Maarden? 2,5 minuten nog in Rotterdam. In de eerste helft spelen we 21 voor Nederland, 14 voor de Turken. Het begint er dus op te lijken. Ja, eigenlijk is de vraag vanavond: hoe groot wordt het verschil in Rotterdam? En welke marsje neem je mee dus naar Istanbul? Het is een hele, hele belangrijke wedstrijd voor Nederland. Natuurlijk ook die return, maar vanavond moet er een groot verschil worden gemaakt. Dan gaat Nederland naar het WK in Brazilië in december. Dan krijgen de Oranje Internationals ook de A-status terug van NOC NSF. Dan is de Olympische Spelen ineens serieus in beeld. Dus vanavond zijn de belangen enorm. Dus Turken scoren nu vanuit de rechterhoek. En Inge Roelofs, die Marike van der Wal is komen vervangen, mist de bal. ...had toch wel daar in de korte hoek erbij moeten zitten naar mijn mening. Maar de Turken komen nu dus uh, een doelpuntje dichterbij. Twee minuten nog in deze wedstrijd. Er wordt flink uitgedeeld door de Turken die fysiek hard spelen. Daniek Snelder heeft al een klap in het gezicht gekregen. Keihard op de vloer terechtgekomen. Laura van der Heijden met een onbezuiste actie van Euziel tegen de vloer gesmakt. Maura Visser een slag tegen haar onderkaak gekregen. Kortom... Fysieke middelen worden gebruikt door de Turken in deze wedstrijd om uh, Nederland te ontregelen. Nu weer een foutje aan de kant van Oranje met Hilster. Maar de Poolse scheidsrechter zien er een vrije worp in voor Oranje die nu wordt genomen. Purl van de Wissel in het midden. Paast de bal naar Nieke Groot. Dreigt met een stuit nu naar de hoek. Dan is het Hilster helemaal over de hele gepaast. Naar de andere kant naar Debbie Bond. Die probeert het met wat effect. Dat mislukt. De keepster redt en dan kunnen de Turken weer in de snelle tegenaanval. En daar wordt ook de bal gemist. Dan kan Nederland hem weer oppikken. Dat wordt goed gedaan door Debbie Bond. Kort paasje naar Purl van de Wissel. Dan weer snel die omschakeling. Belangrijk natuurlijk bij het handbal. Dan is het Visser. Ook zij probeert het met effect. En dit keer gaat hij er wel in. Het is niet Maura Visser. Maar het is Joyce Hilster. Allebei een blond staartje. Dus niet zo heel eenvoudig te herkennen soms. Maar belangrijk is dat zij weer een doelpunt maakt voor Nederland. Met nog één minuut te gaan in deze eerste helft. Dan een beuk van Debbie Bond. En wat doen de scheidsrechters? Die doen helemaal niets. Die geven gewoon een vrije worp aan de Turken. Dus niet zo heel veel gevaar. Nee, het is toch een strafworp, zeggen de Poolse scheidsrechters. Er wordt naar de 7 meter lijn gewezen. En dus komt er in de laatste minuut van deze eerste helft nog een strafworp voor de Turken. Inge Roelofs, keepster van SCW uit het Noord-Hollandse Nibbikswoud, Zij is kansloos en de bal gaat erin en Turkije komt terug tot 22-16. Een verschil van zes doelpunten. Nederland veel meer ervaring op het internationale podium. Turkije plaatste zich nog nooit voor een EK of WK en dus moet er vanavond gewoon gewonnen worden met een ruime marge. Nederland met misschien de laatste aanval die Diana Lamijn is erin gekomen. Zij meldt zich op de cirkel. De routinier met 31 jaar... Paas nu naar de buitenkant. Dan is het uh, Debbie Bond Die komt inlopen vanuit de rechterhoek. Wordt weer hard aangepakt. In dit geval door Euziel. Die uh, goed speelt. En ook de topscorer is bij Turkije. Dan een balletje naar Diana Lamijn. Die mist. En dan nog één keer de overname in de laatste seconde van de eerste helft voor Turkije. Belangrijk om het nu dicht te houden. Nederland verdedigt offensief. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Diana Lamijn ligt op de grond. Maar dan klinkt het rustsignaal. En is het, kijk ik even, 22 voor Nederland en 16 voor Turkije na 30 minuten handbal hier in Rotterdam. Morgenavond is het weer zover. Dan begint er een nieuwe reeks afleveringen van Andere Tijden Sport. Acht afleveringen om precies te zijn. Over de eerste gaan we het nu hebben. Uh, die gaat over de held van Vitesse. Althans, zo zullen veel supporters nog steeds over hem denken. De man die Vitesse redde toen het op zijn gat lag en onderin de Eerste Divisie speelde. We hebben het natuurlijk over Karel Aalbers. Keizer Karel. Hier in de studio de maker van die aflevering. Kees Jonkind. Uh, Kees, hoe heb je het voor elkaar gekregen dat hij jullie te woord wilde staan? Want Aalbers uh, sprak er nooit over tot nu nee. toe. Nou, dat is ook een heel gedoe geweest. We hebben, hij had eigenlijk geen belang bij. Dus uh, de eerste antwoord was nee, toen we het vroeg, vroegen. Uh, en toen zijn we met hem uh, om de tafel gaan zitten. En toen hebben we uitgelegd wat voor programma we eigenlijk zijn. Uh, we zijn een geschiedenisprogramma. En zijn... Uh, ja, zijn bijdrage aan, uh, aan, aan Vitesse is uh, 16 jaar lang, of 17 jaar lang eigenlijk... Uh, echt uh, van heel groot belang geweest voor die club. En die club is natuurlijk nu heel interessant. Met een nieuwe eigenaar uit Georgië, uh, Jordania, met, met grote plannen. En uh, juist omdat die meneer met grote plannen is gekomen... Uh, wordt, weer heel, uh, ja, wordt toch weer heel vaak uh, gedacht aan... Carlo de geschiedenis herhaalt zich. De geschiedenis herhaalt zich. En dat is natuurlijk nu de, de, het juiste moment... om met degene die het al eens eerder geprobeerd heeft met Vitesse... te gaan praten over zijn periode bij Vitesse. Ja. Over Jordania weet je het, weten we het. Maar kun je kort uitleggen hoe Aalbers bij Vitesse terechtkwam? Aalbers was uh, vanaf zijn zesde een Vitesse-fan. Hij ging met zijn vader, de juwelier uit Velp... op de Brommer naar het stadion vanaf zijn zesde. Hij uh, is dus echt, uh, echt een Vitesse-man en werd uh, voorzitter van de winkeliersvereniging in Arnhem... waar ze een juwelierszaak hadden... en uh, in die hoedanigheid ooit gevraagd om in het bestuur van Vitesse te komen zitten. Nou, dat bestuur ging al heel snel over de kop. En toen is hij zelfs voorzitter geworden. Dat was in 1984. En uh, ja, in 2000 uh, werd hij afgezet. Dus hij, hij heeft 16 jaar de scepter gezwaaid. Ja, 1984. Uh, Vitesse was toen nog een kleine club. En als je klein bent, moet je slim zijn. En dat wist Albers ook. Met alle respect voor Arnhem. Arnhem is natuurlijk een kleine stad. Een provinciestad. Vitesse is een kleine club. Als je vervolgens dan toch als kleine club... Uit een, klein, uit een kleine stad, uit een klein land... vervolgens dingen wil doen waardoor je je kunt meten met de wat grotere... dan moet je slim zijn, dan moet je sneller zijn. Moet je harder werken. Moet je uh, oplossingen zien te vinden die je net even een stukje vooruit lopen. En Slim was hij. Er is het verhaal over het contract van John van de Brom. Vertel eens. Ja. John van der Brom was de sterspeler van Vitesse. Die wilde ze heel graag uh, lang aan de club binden. Maar ja, goed, de, de club was eigenlijk, uh, ja, had gewoon eigenlijk geen geld. En toen hebben ze een, uh, een constructie bedacht die hem 17 jaar lang aan de club zou binden. Een contract voor 17 jaar. Nou, de, kijk, Albers is iemand met die, die denkt een uh, aantal stappen verder dan uh, een, een normaal iemand... En dus hij kwam met oplossingen waar een ander niet aan denkt. En hij dacht, als ik nou hem een contract laat tekenen voor 17 jaar... heb ik hem in ieder geval 17 jaar uh, uh, bij de club. En dan zien we wel in het vervolg wat er gebeurt. Maar dan is hij in ieder geval 17 jaar van ons. En uh, hij heeft een constructie bedacht... Uh, waarin aan het einde van de rit... een soort van uh, ja, pot met gouden munten uh, voor, uh, voor... Hij jong... moest die 17 jaar volmaken, anders kreeg hij het geld nee, niet. Nee, ik denk dat degene die hem uiteindelijk... Uh, volgens mij is hij daarna naar Ajax gegaan... Uh, dat Ajax dat, uh, die constructie heeft moeten meenemen in het contract met Ajax. Ja, ja. Uh, Albers had nog wel meer slimme constructies. Bijvoorbeeld als het om de contracten voor andere talenten ging. Wij gaven dat talent uh, een, een oplopend salaris... waarbij hij het eerste jaar netjes verdiende, het tweede jaar goed verdiende... het derde jaar heel goed verdiende, het vierde jaar extreem goed verdiende... en het vijfde jaar zo verschrikkelijk veel verdiende dat niemand dat geloofde. Uh, daar hebben we een contract voor gemaakt uh, en ik wist uh, in mijn hoofd dat ik in jaar drie die speler zou verkopen. Dus die zaakwaarnemer en die speler waren blij. Want die hadden, waren verzekerd van een gemiddeld inkomen over die vijf jaar. Dat was ook zo. Dat is ook, is ook geen trucje of zo. Dat was ook daadwerkelijk zo. Maar mijn beleid was erop gericht om in jaar drie de speler te verkopen. Dus ik kwam aan die enorme hoge budgetten. Van jaar nummer vier en zeker jaar nummer vijf kwam ik niet aan toe. Ja, het is, het is niet helemaal netjes misschien. Maar ja, het is op, zich, op zich is er aan de constructie niks mis natuurlijk. Nee, wat Albers doet is zaken doen. Dat is, uh, hij, het is een zakenman. Dus hij, uh, Nee, hier is uh, geen spel tussen te krijgen. Dus, ja, dus uh, hij is slim. En, maar de man, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Los van wat je van hem vindt, dat moet ieder zelf weten. Maar hij heeft het wel altijd gedaan om Vitesse in de vaardere volkeren op te stuwen. Hij was gewoon ontzettend ambitieus met die club. En hij wilde laten zien dat je met een kleine club uiteindelijk heel groot kan worden. Ja, door die slimheid heeft hij waarschijnlijk ook wel vijanden gemaakt. Ja, en uh, zeker binnen Vitesse zelf. Uh, omdat hij altijd voorop liep. Uh, op een gegeven moment een aantal mensen om zich heen had verzameld... Het managementteam noem je dat dan. Uh, uh, ja, daar, daar deed hij alles mee. En het bestuur, wat eigenlijk de, de, ja, dat is toch de baas van een club zou je zeggen. Het bestuur kwam op afstand te staan. Dus het bestuur wist op een gegeven moment eigenlijk niet meer... wat uh, dagelijks gebeurde binnen de club. Dus zij, zij kregen een soort van uh, te horen van... nou, we hebben nu dit besloten of we hebben, gaan nu dat doen. Het bestuur had eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Dus die bestuurders, die... Uh, ja, dat waren niet zijn vrienden meer op, op een gegeven moment. Ja, uh, in de uitzending komt het uh, Gelderdoom natuurlijk ook ter sprake. Ook daar is hij verantwoordelijk voor geweest. Uh, het was wel een revolutionair idee, zo'n stadion in Nederland. Ja, Eigenlijk is het ongelooflijk dat het er staat, vind ik. Omdat hij is in 1989 is hij, uh, naar Houston gegaan. Uh, Amerika, daar staat het... Uh, het Astrodome, het, het allereerste overdekte stadion ter wereld. En eh, dat is een mega stadion. En eh, hij dacht gewoon van, nou ja, jongens, dat kunnen wij in Arnhem ook. Weliswaar op de schaal, eh, op Nederlandse schaal... Maar uh, dat, uh, dat, ja, ik zie wel dat dat er kan komen. En het staat er nu, weet je wel. Dus ja. dat, dat is wel heel knap. Maar ja, 84, het heeft dus wel even geduurd. Uh, dit was 89, ja, het heeft even geduurd. Negen uh, jaar heeft het geduurd toen... Uh, in 98 is uiteindelijk uh, de opening van het uh, Gelredom. Maar ja, er was natuurlijk heel veel weerstand. Eerst geloofde men hem niet. Uh, want het was natuurlijk wel een praatjesmaker. Uh, heel makkelijk, hij praatte heel makkelijk. Het was echt een zakenman. Ehm uh, ja, dus die, die, uh, ze dachten een praatjesmaker. Uh, wat, wat is hij allemaal niet genoemd? luchtkastelen bouwen luchtfietsen, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk, toen puntje bepaaldje kwam... ja, is het er wel gekomen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel de verdienste van hem alleen. Ja, het moest wel betaald worden. Uh, dat bleek later ook. Ja. Was het voornamelijk zijn geld? Nee. Nee, hij is natuurlijk heel slim in het, uh, in het genereren van, uh, van geld. En sponsors. Hè? En, uh, en Nuon was natuurlijk... Uh, ja, dat was de, de, het spaarvarken van, uh, van, van, van Vitesse. Uh, de en elektriciteitsmaatschappij. En ja, de, de uh, eerst PGM. Uh, de provinciale uh, elektriciteitsmaatschappij. En dat is later nu geworden, En Top Zwelheim, de baas... President-directeur van Nuon, die, die uh, dat was een uh, wet een goede vriend van uh, Karel Albers. En uh, ze kregen op een gegeven moment uh, dezelfde ambitie, namelijk met Vitesse hup, omhoog. En, uh, en uh, Top Zwelheim, die, die was erg geneigd om de portemonnee te trekken. Dus hij had ineens iemand naast zich die uh, de middelen ook had. En die goede samenwerking tussen Albers en Nuon, Zwelheim, heeft Vitesse heel veel opgeleverd. Ja, onder andere dat stadion. Uh, spelers. Uh, een goed... Ze zijn uiteindelijk derde van Nederland geworden. In 1998. Het, het jaar dat uh, het Gelderdom openging. Was ook het beste jaar van Vitesse. Toen werden ze derde van, uh, van Nederland. En uh, Maglas, de spits... Griekse spits Nikos Maglas werd uh, Europese topscorer uh, met 34 doelpunten. Dan hadden ze bijna Champions League. Zelfs. Ja, nee, dat was het jaar daarna gek genoeg. Toen werden ze uh, vierde, maar toen was de derde plek was, uh, goed voor de uh, uh, voorronde Champions League. Dus toen hadden ze weer derde moeten worden, hadden ze de voorronde Champions League gehaald. En toen werden ze vierde omdat Arnold Brugging voor PSV een doelpunt maakte bij FC Utrecht. Klinkt heel ingewikkeld. Maar PSV mocht niet winnen op de laatste speeldag. Stond een minuut voor tijd nog 2-2 bij FC Utrecht. En Brugging met een hele rare goal. Je moet maar kijken in de uitzending. Dat is een goal die maak je anders nooit. Maar die, uh, die ging er toch in. En dat heeft Vitesse ongelooflijk veel geld gekost. En dat is echt het begin van het einde geweest. Ja, want de Champions League was min of meer op gerekend. Ja. En vanaf dat moment ging het fout. We wilden toen zelf eigenlijk uh, naar wat bestuurlijk overleg een stapje terug doen. En uh, toen ik dat ventileerde bij Swellheim, toen kwam hij aan en hij zegt van, nou daar heb ik begrip voor. Uh, als jullie dat willen, dan, uh, dan moet ik op zoek naar een andere club. Want wij willen een, een vaandeldrager hebben voor onze, uh, niet alleen nationale, maar ook internationale ambities. En toen heb ik tegen hem gezegd, van, ja dat is een prachtig verhaal, maar dan zul je me moeten helpen. Want wij kunnen vervolgens niet die financiële slag uh, maken. Uh, en toen hebben wij dat beroemde spelersfonds uh, bedacht. Uh, en nu ons we aan de van 60 miljoen gulden voor betalen. Nou, daarmee uh, konden wij uh, de transfers doen uh, die we op dat moment noodzakelijk waren. Pierre De der is daar natuurlijk een uh, voorbeeld van, maar zo waren er meerdere. Ja, en toen puntje bij paaltje kwam uh, en toen bleken de afspraken in één keer 180 graden gedraaid te zijn. En toen uh, hadden jullie het geld al uitgegeven? En toen hadden we van de 60 miljoen gulden, hadden we 24 miljoen gulden uitgegeven. Ja. Want uh, Zwelheim kwam in de problemen bij Nuon. Nuon ja. vond het allemaal niet zo goed meer. Hè? Precies. Uh, Nuon, die had allerlei, uh, die was allerlei fusies aangegaan met andere energiemaatschappijen in Nederland. En die kwamen, weet ik het, uit Zeeland of uit Groningen. En die hadden niet zoveel met dat uh, Gelderland-verhaal. Uh, en dus hij kwam met een hele andere raad van commissarissen, werd hij geconfronteerd. En waar meneer Swelheim normaal gesproken als een soort hamerstuk nog even doorgaf... dat er nog weer wat geld naar Vitesse ging... Kwam, hij, kreeg hij ineens te maken met uh, allerlei commissarissen die daar vragen bij gingen stellen... en vervolgens ook de boeken wilden zien. En dat was een streep door de rekening. Uh, en toen uiteindelijk uh, is het verhaal dat, dat uh, of Swelheim eruit... Of Albers eruit. En toen heeft Zwelheim, dat was de vriend van Karel Albers... heeft toen duidelijk voor zichzelf gekozen. En Karel en, uh, Albers uh, ja, geslachtofferd. Ja, je zegt, uh, dat was de vriend van Karel Albers. Dat is het ook niet gebleven? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Dat is volledig... Die vriendschap is echt kapot. Ja, die is weg. Ja, ja, dat is kapot. Hoe kijkt Albers terug op die periode? Nou, um, hij, als je aan hem vraagt, hoe kijk je erop terug... dan zegt hij, het was een jongensboek. Hè? Een, een, een jongensboek uh, waarin een heleboel... Dromen en idealen zijn waargemaakt op een revolutionaire manier, op een nieuwe manier. Maar ja, dan is mijn tegenwerping natuurlijk wel meteen, maar wel een jongensboek met een heel slecht eind... En want hij is natuurlijk uh, noodgedwongen, is hij vertrokken daar. En dat heeft wel heel veel pijn gedaan, dat hij ja. dat dat weg moest. En uh, ja, dat, uh, dat hakte er stevig in, ja. ja Vitesse werd onder Albers bijna een topclub. En Albers zelf vergelijkt het zelfs met FC Twente. Ik heb toen regelmatig geroepen van uh, Vitesse wordt kampioen van Nederland. Daar hebben we een paar jaar voor nodig. Uh, als je nu gaat kijken, toe werd er door de grote clubs, ASPSV en Feyenoord, werd er nog wel eens wat schamper over gedaan. Als je nu ziet wat er in het Nederlands voetbal aan de hand is, dan zie je wie, wie zette de toon, met alle respect voor ASPSV Feyenoord, de toon wordt gezet door een club als FC Twente. En FC Twente, ik weet niet of Munsterman veel van de interviews gelezen heeft, maar hij doet het natuurlijk fantastisch. Uh, en ik denk dat er heel veel parallellen liggen in, in waar wij hebben moeten stoppen. En hij uh, in wezen eigenlijk de draad heeft opgepakt. Ik vind het fantastisch uh, wat, uh, wat daar gebeurt. In feite heeft Munzeman waargemaakt wat Albers van plan was? Ja. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Uh, het uh, grappige is, uh, ik heb iets van vier uur uh, interview met Karel uh, Albers uh, gedaan op verschillende dagen. En uh, toen hij dit vertelde, in die tijd moesten uh, Twente nog de, de bekerfinale spelen tegen Ajax. En ze moesten ook nog uh, natuurlijk uh, om het kampioenschap uh, spelen. En uh, waar, was er ook een interview met Münsterman uh, bij ons, bij Studio Sport. En toen ineens hoorde ik Münsterman dingen zeggen die ik Albers ook had horen zeggen in, de, in het interview uh, met mij dan. Uh, onder andere, uh, weet waar je vandaan komt, uh, de regio het regionale belang, de supporter is belangrijk. Hè? Je moet je, je verleden niet verlogenen. Uh, nou, dat is precies wat Munsterman uh, nu zegt en wat Albers uh, altijd... Uh, Albers heeft altijd de supporter uh, centraal gesteld. In dat hele verhaal. En de, ja, ik hoor uh, inderdaad hetzelfde verhaal uh, bij Munsterman. En ik denk ook dat dat een goed verhaal is. Uh, ja. Als je een regionale club bent die groter wil worden... dan heb je de steun van de regio ook echt nodig. Dus wat dat betreft klopt het eigenlijk wel wat hij zegt. Ja. Jordania, de nieuwe man, de nieuwe geldschieter van Vitesse... die zegt ja, over ja, die twee jaar... Ja, uit een andere regio. Ja, uit een andere <laughs> regio, maar ja. goed. Hij zegt wel, over twee jaar moet uh, Vitesse landskampioen zijn. Iets wat Albers of uh, veel eerder in zijn hoofd had. Denkt Albers dat dat mogelijk is? Nou, da daar, uh, hij houdt zich enorm op de hoogte. Uh, op, de, op de vlakte. Van, uh, van, uh, over het uh, Vitesse van nu. Hij vindt het eigenlijk niet kies om daar iets over te zeggen. Uh, maar uh, hij geeft wel uh, toe dat hij erg teleurgesteld is. in de manier waarop het uh, nu gebeurt. Dus wat, wat hem vooral teleurstelt is. dat uh, het pad. wat ze gekozen hebben. Uh, onder zijn leiding, dat dat pad verlaat is. Uh, kijk, hij is uh, weggestuurd, maar je had nog wel dat pad op uh, kunnen blijven lopen. En dat, uh, dat hebben ze verlaat. En ja, wat je nu ziet, is dat er uh, de Vitesse supporter... niet heel erg meer de herkenning heeft met het elftal wat nu op... En daardoor ook minder betrokken uh, is precies, bij wat er gebeurt. Precies, dat, dat, uh, dat, is, uh, dat is echt helemaal uh, niet zoals hij het graag ziet. Ja. Is er nog iets van woede over bij Albus? Over, over nou, ik het vond verleden? hem heel erg uh, berustend. Uh, ik denk dat de woede na elf jaar wel zo'n beetje... Waar hij wel heel boos over is... is het feit dat ze hem ook nog geprobeerd hebben... justitieel aan te pakken. Ja, Hij is nog uh, Hij is voor de rechter geweest. En uiteindelijk wegens fraude en uh, zelfverrijking uh, aangeklaagd. En in 2005 heeft de rechter daarvan gezegd... Dat, uh, dat er niets bewezen kan worden... behalve er is één fiscale overtreding geconstateerd... En, en, maar goed, dat uh, in het licht der dingen en alles wat, wat hem uh, voor de voeten was geworpen, uh, was dat een kleinigheid, als je heel eerlijk bent. Maar uh, ja, dat heeft hem het meeste pijn gedaan. Dat ze hem ook nog hebben geprobeerd uh, te beschuldigen van, uh, ja, van fraude zeg maar, uh, bij wat, Vitesse. Wat doet hij nu? Ja, hij doet eigenlijk hetzelfde als wat hij toen deed als zakenman. En dat is namelijk heel ondoorzichtig. <laughs> <laughs> hij, hij reist uh, hij doet er ook heel vaag over. Hij reist de wereld over en uh, wordt gevraagd door. Bedrijven of nou, wat hij eigenlijk heel goed kan, is uh, touwtjes aan elkaar knopen. Dus iemand wil iets, iemand anders biedt iets aan en hij zit dan in het midden en knoopt het touwtje aan elkaar. in feite is dat wat hij doet en dat kan over van alles en, uh, en nog wat gaan. En, uh, en volgens mij over waterpompen, maar bijvoorbeeld ook, volgens mij heeft hij in Amstelveen. Uh, dus ook dicht bij huis. Uh, laatst weer is hij in een of andere commissie geweest om, om daar een nieuw uh, topsportcentrum te bouwen. Daar weet hij natuurlijk ook veel van met het ja. Gelderdom. Maar hij zit ook weer. Weet ik het in Hongkong en dan zit hij weer in Zuid-Amerika en dan zit hij weer daar. Dus, uh, de, het is, uh, ja. En af en toe zit hij ook nog in de Gelderdom, want hij is nog steeds fan. Nou, hij is uh, wel weer uh, gesignaleerd in het Gelderdom. Ik geloof niet dit seizoen. Maar vorig seizoen heeft hij wel alle thuiswedstrijden uh, bezocht. Okay. Maar niet meer op het ereterras. Morgenavond de eerste aflevering van Andere Tijden Sport. 10 uur, Nederland 1. Waarom moeten de mensen kijken? Ik denk dat er heel veel voetbalsupporters en voetballiefhebbers denken... wat is er toch in hemelsnaam met Karel Albers gebeurd? En hoe kijkt hij nou uh, terug op zijn turbulente regeerperiode bij Vitesse? En tenslotte, uh, dit is de eerste van acht uh, afleveringen deze zomer. Ja. Uh, wat zijn de andere zeven? We gaan die over. Dan uh, ga ik even in een sneltreinvaart doorheen. De tweede gaat over Bettine Vriesenkoop, uh, haar trainingstage in China. De derde gaat over Anton Geesink, die de eerste wereldkampioen werd judo, niet-Japanse wereldkampioen 1961. Willy Stelen, de verdwenen uh, kampioenen uit 19, uh, sportvrouw van het jaar 1971. Waar is ze gebleven? De PSV-dagen van Ronaldo is deel uh, 5. Deel 6 is winnen op de Alp de West. In 1981 Peter Winnen wint in zijn eerste profjaar uh, op Alp de West in de Tour de France. Ruzie in het peloton is nummer 7. Dat gaat de uh, over de controverse tussen Raas en Post, die het hele internationale wielrenner beheerste. En 8 is de dag dat Joop Zoetemelk de Tour de France won. En dat deed hij allemaal uit zijn hoofd. De laatste vier gaan dus over uh, de Tour de France... en die zitten ongetwijfeld in tour -tijd of vlak daarvoor. Ja, en uh, bedankt, Kees Jonkind. MUZIEK Et pour une série un elle voulait qu'on l'appelle Venise. quelle drôle d'idée quelle drôle d'idée Le cœur soumis et la méprise en araignée Si elles veulent s'appeler venise Prenez les dons bien au sérieux N'essayez pas de trouver mieux De trouver mieux Parfois le rêve me fait de banquise puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise je donne toujours ce que je peux. Je trempais les reins brisés, les chiens soumises en marche à pied. Me penchant comme la tour de Pise, pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle volise Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Julian Claire met Venise. 22-16 was de ruststand bij Nederland-Turkije. Hoeveel is het nu het verschil, Richard? vier doelpunten slechts. Dat betekent dat Turkije dus wat terug is gekomen. Nederland heeft het moeilijk en dat heeft de ploeg van bondscoach Henk Groener heel simpel gewoon aan zichzelf te wijten. Want dit is echt geen topploeg, Turkije. Maar de verdediging, en dat is ook in de eerste helft continu het geval geweest. Die verdediging van Nederland, die staat gewoon niet goed. Nederland verdedigt als individuen en niet als collectief. Zojuist heeft Henk Groener ook een time-out genomen. Ik denk dat het alleen maar over die dekking is gegaan. En nu Nederland in de aanval. Want daar klopt bijna na alles. Nederland gooit er heel veel in. 26 doelpunten na nu bijna 40 minuten handbal. Dat is prima. Maar die dekking nogmaals. Die is dus uh, onder de maat. Flink onder de maat. En het kabaal hier in het topsportcentrum in Rotterdam. Je raadt het misschien al. Wordt gemaakt door de Turken. Met blote basten staan ze hun ploeg aan te moedigen. Met rood-witte vlaggen wordt er gezwaaid. En Turkije heeft nu ook de aanval opgezet aan de rechterkant. Maura Visser verdedigt. Joyce Hilster verdedigt. Zij stappen uit. Dan wordt er een loopfout gemaakt. Geven de Poolse scheidsrechters aan. Moet Marieke van der Wal de bal uit het net halen aan de bovenkant van het doel. En zij werpt de bal nu naar Lois Abbing. Ook een groot talent. Speelt sinds dit jaar in de Boedesliga bij Oldenburg. En zij is er ingekomen bij Nederland. Visser naar Willemijn Karsten. Wat andere speels dus nu dus in de tweede lijn bij Nederland. Visser weer terug naar Abbing. Wie durfde te schieten? Daniek Snelder meldt zich met dat enorme lange lichaam aan de cirkel. En dan komt het schot van Abbing. En dat gaat ver over. Werd wat gehinderd. Het spel gaat door. Turkije. Die heeft nu de bal. Nederland snel terug in de verdediging. Tempo gaat omhoog bij de Turken. Turkije dat erg afhankelijk is van de speelster Euzel. Zij heeft er van de 22-10 gemaakt. Speelt bij Roemenië in de Roemeense competitie moet ik zeggen. En is daarmee de enige speelster die niet in de Turkse competitie speelt. Nederland verdedigt opnieuw. Daar moet het gebeuren. Daar moet de bal ontfutseld worden. Maar het lukt bijna niet. De Turken glippen er continu doorheen. En dan weer boze blikken van de Nederlandse internationals naar elkaar. Groener heeft het geprobeerd, de bondscoach met het inbrengen. 10 minuten voor tijd was dat in de eerste helft. Het inbrengen van Diana Lamijn, ook dat ging niet veel beter. En nu scoort Turkije weer. Nee, het is de rechtervoet van Marike van der Wal. Een belangrijk moment voor Nederland, zo na 10 minuten in de tweede helft. Anders zou het verschil zelfs teruggebracht worden naar drie doelpunten. En dat moet Nederland zeker niet hebben. Het grootste verschil was 7 en nu dus 4. In de tiende minuut na rust neemt Nederland nu de bal over met Hilster. Wordt gehinderd. En dan een vrije worp Het spel kan door via Visser naar Hilster. Veel kabaal gemaakt door de Turken. Dan het schot van Willemijn Karsten. En dat gaat er geweldig mooi in in de kruising aan de linkerkant. Geen kans voor de Turkse kiepster. En eindelijk weer een goal voor Oranje. 27-22. Een verschil van vijf doelpunten. En we spelen nog 20 minuten. Straks het andere Oranje. 10 over 9. Nederland tegen Brazilië in Brazilië. Bas Stichler en Jack van Gelder. Zult u dan rechtstreeks horen. Voetbal is dus in Brazilië en de waterpolers werken in Eindhoven een toernooi af. Bij dat andere oranje geen wereldsterren van het kaliber Robben of van Persie. Maar toch beschikt ook de Nederlandse waterpolo-ploeg over een speler die actief is in misschien wel de sterkste competitie ter wereld. Die van Hongarije. Een land waar hij afgelopen weekend zelfs een droomtransfer beleefde. Willem Wouter Gerritsen is zijn naam. En Edwin Cornelissen was afgelopen week bij een van de trainingen. Het is in het KZB Sportbad in Zeist, waar de Nederlandse ploeg zich voorbereid op de Dutch Trophy. Blokken, blokken Willem, blokken. En die oranje selectie, dat is een gezelschap spelers die dag in dag uit met elkaar spelen. Althans, er zijn er een paar die in buitenlandse competities actief zijn. Zoals Willem Wouter Gerritsen. Ja, Willem Wouter, we maken in gedachten een reis naar het zuidoosten van Europa. Naar jouw andere land, Hongarije. Want hoe is het leven daar? Ja, voor mij fantastisch. Ik ben uh, naar Hongarije gegaan om, uh, om mijn sport op het hoogste niveau te kunnen bedrijven. Uh, waterpolo is in Hongarije uh, ja, volkssport nummer één. Uh, ja, samen met voetbal. Uh, dat, uh, dat lees je, dat voel je, dat zie je. Uh, en om in zo'n wereldje sport te kunnen bedrijven, dat is gewoon fantastisch. Waar lees, voel, zie je dat aan? TV, kranten, alles Adempolo, alle reclames daar komen de polospelers in voor. Uh, mensen worden herkend op straat. Uh, mensen zijn trots op de, op de resultaten die ze hebben bereikt. Dus uh, ja, je ziet gewoon naar alles dat waterpolo een hele grote sport is daar. Het is in dat uh, waterpololand Hongarije waar jij een toptransfer hebt gemaakt. Hè? Ja, ik heb uh, afgelopen jaar bij Solmond gespeeld. Een, uh, een ploeg die uh, tegen de top aanzat. Een, een heel goed seizoen gedraaid, met de ploeg uh, zelf ook. En uh, dat heeft erin ge, uh, geresulteerd dat ik komend jaar uh, bij ZF Egger kan, uh, kan spelen, de regerend kampioen van Hongarije. En dan heb je het dus echt over top of the bill. Ja, ja, dat is denk ik een van de, van de toppers ook gewoon in Europa. spelen altijd mee om prijzen ook in Europa. In Hongarije zullen ze tot het einde strijden om het kampioenschap. Dus dat is, ja, beter kan het gewoon niet. Als je het ook op Europees mondiaal niveau zou moeten vergelijken met voetbal. Naar welke club ben je dan gegaan? Ja, ik vind het mooi om te vergelijken met Barcelona. Omdat het een hele aanvallende ploeg is. Uh, ik zeg niet dat wij de Europa Cup gaan winnen. Maar uh, het doel is wel om daar zo lang mogelijk in mee te strijden. In Hongarije is het een club met de grootste supporterscharen. Het is een middelgrote stad waar waterpolo eigenlijk de enige sport is die op het hoogste niveau beoefend wordt. Het zwembad zit bijna elke wedstrijd vol met zo'n 4000 man, dat voor waterpolo echt enorm is. Dus ja, dat is echt gewoon een hele grote club. Nu is hij dus even in Nederland om zich bij de Oranje selectie te voegen voor de Dutch Trophy. Kijk om je heen, kijk om je heen! En wat opvalt is hoezeer Willem Wouter Gerrits ook zijn medespelers coacht. Truk, terug, terug! Hij is, zou je kunnen zeggen, een soort verlengstuk van de bondscoach Johan Aantjes. Goed Wat neemt Gerrits eigenlijk mee uit Hongarije? Nou, hij wordt sowieso fysiek veel sterker. Dat is een van de dingen die, die in het, bij het nationaal team nu aan het ontwikkelen zijn... Hij is onze mid en brengt heel veel fysiek in. En, uh, zijn schotkracht is enorm vooruitgegaan. Uh, en daar, uh, ja, daar leren we met z'n allen heel veel van. Dus in dat opzicht uh, is, het, uh, is dat zijn inbreng wel. En ook in de, gewoon de kleine dingetjes die de jongens in de wedstrijd meegeeft. De, de, de, de bekende details van net even naar rechts, net even naar links. Het is een makkelijke babbelaar, dus dat, uh, dat is in zijn voordeel. Het is nu dus spelen voor de Nederlandse ploeg en straks weer terug naar Hongarije om zich bij die regerend landskampioen te voegen. Wat is het eigenlijk met jou in Hongarije? Ik ben eigenlijk al vanaf kind af aan heel veel in Hongarije geweest. Mijn ouders hebben Hongaarse vrienden en vriendinnen. Ik heb tegenwoordig zelf een Hongaarse vriendin die ik in Frankrijk heb leren ontmoeten. Uh, daarnaast, als waterpolo-fan, uh, altijd uh, met veel uh, liefde naar het Hongaarse waterpolo gekeken. Dus, uh, ja. dus dat Hongaarse bloed, dat zit er wel in. Maar spelen voor Nederland is toch wel het ultieme? Ja, ja, ja. kijk, uh, Nederland. Uh, ik ben en blijf Nederlander waar ik ook zal wonen. Dus dat is helemaal fantastisch. En uh, dat ik daarnaast nog een tweede thuis heb gekregen, dat, uh, dat maakt het mooi. Maar ik blijf Nederlander. Ja, dat was dus een uh, reportage van Edwin Cornelissen. Gisteren verloor het Nederlands team trouwens met 12-9 van Macedonië. En vanavond is het tweede duel in de Dutch Trophy... en dan is Roemenië de tegenstander. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways... who you gonna find... Gonna find a listen anyway and where you're gonna go. Where you're gonna go to try and get it straight. I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities, this wash to feed the cat, call and la tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah.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 then necessities ask us wash to feed the cat call and Tate. tell him that I'm going home where my people live I need a little bit of happiness To the next door so they realize Call up little Max and assist the gene Say sorry for inconvenience in Order a cab, take it to the bus station of phone 42, I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness, yeah I need a little bit of happiness, yeah Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Jeremiah Jonathan met happiness. Handbal dan, uh, is het van de Maa 13 minuten nog in Rotterdam belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK. In Brazilië in december Nederland-Turkije 30-24 de voorsprong in de tweede helft met nog 13 minuten dus nog te spelen. En Nederland heeft het moeilijk hoor in deze fase van de wedstrijd. Weer een onbezuisde overtreding gemaakt door een van de Turkse speelsters. Dat is een twee minuten tijdstraf. De handen gaan naar het gezicht bij Willemijn Karsten. Zij ligt op de vloer. Maar aanvallend stokt het nu ook bij Oranje. En dat is niet best. Eén tegen één situaties met Maura Visser, Joyce Hilster. Allemaal in het voordeel van de Turkse. Turkse Kiepster. Vervolgens een strafworp door Maura Visser. Ook gestopt door de Turkse Kiepster. En dat vreet natuurlijk toch aan het vertrouwen van deze jonge ploeg. Aanvallend ging heel veel goed. Tot de laatste 5, 6 minuten. dus. Want er worden nu heel veel kansen gemist. En dat is niet best. Nederland heeft nu de vrijworp op de 9-meterlijn. Met Danique Snelder naar Perl van der Wissel. Zij is erin gekomen op middenopbouw. Speelt de bal naar Karsten. Dan een positiewisseling. Danique Snelder meldt zich op de cirkel. Dan komt de ruimte voor het schot. En dat wordt uitstekend gedaan door Lois Abbing. Met een stuit vlak voor de kiepster. Altijd lastig. En de bal verdwijnt in de benedenhoek. En Nederland komt op 31 doelpunten tegenover 34 bij Turkije. Nederland terug in de verdediging met uh, Debbie Bond, met Karsten, met uh, Visser... Uh, groot en Hilster. Zij zijn de speelsters. En daarachter Marike van der Wal. Turkije speelt de bal rond. Het publiek vrij stil hier in Rotterdam. Want de marge is eigenlijk nog niet heel erg groot. Want Turkije komt ook steeds terug. Nu wel weer dat verschil van zeven doelpunten. Maar we hebben ook gezien dat Turkije terug kan komen. Nu weer zo'n situatie tussen 1 en twee door. De Turkse rechteropbouwer, Maar Marike van der Wal staat daar keurig achter. En een snelle overname nu aan de kant van Oranje. Paas naar de hoek. En Joyce Hilster verrast de Turkse in de korte hoek, fraaie treffer van de ervaren linkerhoekspeelster Die twee jaar lang uit de roulatie was met een blessure. Maar zij is weer helemaal terug in het Nederlands team. Was er al bij in 2005 toen Oranje vijfde werd van de wereld. En wil nog zo zo graag een keer het allermooiste meemaken. Namelijk het bereiken van de Olympische Spelen. Dat is allemaal nog ver weg. Maar Nederland ligt nu toch weer goed op koers. Met een verschil van acht doelpunten. Ja ja, acht doelpunten. Dat is voor het eerst in deze wedstrijd. Dat Nederland zo'n groot gat heeft geslagen. Gaat het dan toch nog helemaal goed komen? Want een doelpunt of 10. Ja dat zie ik uh, niet meer mislukken voor Nederland in Istanbul. Dat zou wel een, uh, wel een schande zijn. Turkije speelt de bal rond. Nederland verdedigt. Vrij offensief. Man tegen man. Bal gaat naar de cirkel. Deby Bond verdedigt. Vrije worp voor Turkije. Met bijna 20 minuten op de klok. 10 dus nog te gaan in deze hele belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Nederland. De Poolse scheidsrechters uh, hebben uh, gefloten. Want de vloer moet even... Worden geveegd door een van de jeugdhandbalsters hier in Rotterdam. Het is 32-24 voor Oranje. 10 minuten dus nog te spelen. Kort, kort. De hockeyvrouwen van Den Bos zijn voor de dertiende maal in de afgelopen 14 jaar landskampioen geworden. Den Bos won met 2-1 ook het tweede duel in de finale van de playoffs. Den Bos kwam pas drie minuten voor tijd naast Laren... waardoor er verlengd moest worden. En tijdens die verlenging scoorde Maatje Palme de golden goal uit een strafcorner. Ja, als je vlak voor die verlenging zo'n goal maakt... zit de flow er een beetje in zeg maar. wij gingen aanvallen. En dan krijg je een corner en dan gaat die play-offs niet zoals je wil. En dan ja, maak je de winnen en vergeet je alles. En dan uh, ben je gewoon weer landskampioen. Laren greep voor de tweede achterin volgende keer naast de landstitel. En de teleurstelling bij de spelers en de afscheidnemende coach... Alexander Cox was dan ook groot... Ja, dat de teleurstelling is zeker groot. Want uh, we waren er heel dichtbij om uh, morgen weer te kunnen. En uh, nou, dat hij dan twee minuten voor tijd binnenvalt, dat is, uh, dat is pijnlijk. En, uh, we hebben in ieder geval geleverd en we hebben uh, gedaan wat we kunnen doen. En ik ben uh, waanzinnig trots op die meiden, want ik heb een... Uh ik heb een heel sterk laren gezien, zeker de eerste helft. Een, een enorm strijdbaar laren en uh, dat vind ik, vind ik klasse. Springruiter Wout-Jan van der Schans heeft de grote prijs van Eindhoven gewonnen. Met Eurocommerce Seoul zette de routinier van de vier barragekandidaten het beste resultaat neer. Bij wereldbekerwedstrijden in Madrid is judoka Birgit Ente... in de klasse tot 48 kilo als derde geëindigd. In de strijd om het brons versloeg ze de Française Clémence. In de klasse tot 63 kilogram won Esther Stam ook brons. Zijn versloeg Anne-Laure Poli, en die komt uit Frankrijk. De roeiers Maaike Het, Rianne Sigmund, Marie-Anne Frenken... en Aniek Eliana Tazelaar... hebben op de bosbaan in Amsterdam de Nederlandse titel... in de dubbel 4 veroverd. Een oud Femke Dekker won goud weer de vier Zonder samen met Bianca van Dorp, Inge Jansen en Ellen Hogewerf. Tennisser Igor ijs is uitgeschakeld in de tweede ronde... van de kwalificaties voor het ATP-toernooi in Halle. Seisling moest op het Duitse gras in drie sets buigen voor de Tsjech Jan Hernie. Robin Hazen is rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Davide Ampolonio heeft, in de, heeft de derde etappe in de 71e editie van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Italiaan was in de 186 kilometer lange rit naar Roost het snelst in de massa sprint. De Duitser Linus Gerleman, die gisteren de tweede etappe op zijn naam bracht, behield de Leidenstrui. De Nederlandse volleybalvrouwen zullen aan hun oefentrip naar China... weinig zelfvertrouwen hebben overgehouden. Het team van bondscoach Avital Selingen verloor ook de zesde en laatste wedstrijd. Eerder verloor Nederland al het eerste duel met China... en ook moesten de Oranjevrouwen tot twee keer toe... hun meerdere erkennen in Cuba en de Dominicaanse Republiek. Atleet Mo Farah heeft bij, de wedstrijden, heeft bij wedstrijden in de Verenigde Staten het Europees record op de 10 kilometer verbeterd. De Brit bleef verrassend de Afrikaanse concurrentie voor. Hij liep een tijd van 26 minuten, 46 seconden en 57 honderdste. En dat is bijna 6 seconden sneller dan het oude record.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 was dat met Grace Kelly. Voetbal vandaag. Hamburger SV gaat binnenkort met Jeffrey bruma praten over een transfer. Dat heeft Frank Arnesen, de nieuwe technisch directeur van HSV, laten weten. De 19-jarige Bruma is momenteel met het Nederlands elftal op oefentrip in Zuid-Amerika. Arnesen heeft tevens gemeld dat Romeo Kastelen een nieuw eenjarig contract krijgt. De aanvoerder kwam de afgelopen jaren door leed nauwelijks in actie... maar is nu weer zo goed als fit. Houd-voetballer Jan van Roesel is in Tilburg op 86-jarige leeftijd overleden. Van Roesel speelde 168 wedstrijden voor Willem II en maakte maar liefst 152 doelpunten. Hij kwam zes keer uit voor het Nederlands elftal en was daarin vijf keer trefzeker. De mid met Willem II twee, twee kampioenschappen in 1952 en 1955. Van Roesel werd uitgeroepen tot speler van de eeuw van de Tricolores. Ado Den Haag laat Serhat Koksal en Roderick Gielissen volgend seizoen ervaring opdoen bij FC Dordrecht. De twee 21-jarige talenten debuteerden afgelopen seizoen in het eerste elftal van de Hagenaars en worden nu voor één jaar verhuurd. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een onderzoek ingesteld naar het verloop van de oefenwedstrijd tussen Nigeria en Argentinië. De FIFA heeft signalen gekregen dat de uitslag mogelijk van buitenaf is beïnvloed. Nigeria won met 4-1 op online gokkantoren zou opvallend vaak zijn ingezet... op een uitslag met vijf doelpunten. Nigeria leidde tot diepe blessuretijd met 4-0... totdat Bosselli in de 98e minuut... vanaf de strafschopstip voor de 4-1 zorgde. scheidsrechter had in eerste instantie aangegeven... slechts 5 minuten extra tijd toe te voegen. Bondscoach Luchescu van, de, van Roemenië heeft zijn contract ingeleverd. De 42-jarige oud-doelman maakte na de overwinning op Bosnië-Herzegovina... in de EK-kwalificatie EK bekend. Roemenië heeft door de zegen weer wat uitzicht gekregen... op plaatsing voor het EK van 2012. We gaan handballen. Richard van der in de slotfase van deze wedstrijd. Nederland-Turkije vijf minuten nog iets minder. En Nederland leidt 34-25. Heel belangrijk voor de return komende week in Istanbul. En Nederland scoort opnieuw via Lois Abing. Mooie goal. En 35-25. Een verschil van 10. En ik zie overal om me heen lachende gezichten. Vooral op de bank bij Oranje. Want zij weten ook dit verschil, daar hadden we of dat hadden we moeten bereiken. Dat was het doel. En dat gaat ook gewoon lukken. En Nederland kan denk ik die tickets gaan bestellen voor het WK in Brazilië. Nederland is beter dan Turkije. Kan makkelijker doorwisselen. Scoort nu ook weer volop. Gelukkig maar. En daar is weer een goal van Mora Visser. Uitstekend uitgespeeld. Mooi met Debbie Bond in de combinatie. En ook zij met een grote lach op het gezicht. Richting kiepster Marike van der Wal. Die ook in de tweede helft prima staat te keepen. Nederland vermorselt Turkije nu in deze fase. Want als je kijkt naar het spel van Turkije. Dan moet je ook vaststellen dat ze conditioneel een stuk minder. Er zijn dan Oranje gewoon gesloopt in de tweede fase van dit tweede bedrijf. Nederland nu veel en veel beter. En daar gaan ze weer in de breakout met de goal. Jawel, weer een doelpunt. En nu afgemaakt door Nieke Groot. Haar vijfde van deze avond, 37-26. En laat het verschil maar groter worden. Dat is alleen maar goed voor de return in Istanbul. Nederland doet het nu goed in deze fase van de wedstrijd. Drie minuten en een heel klein beetje. 37-26 voor Oranje. Een prachtige wedstrijd nu op dit moment voor Oranje. Dat is wel duidelijk. Komende uur hoort u de uitslag. En dan gaan we ook naar Brazilië voor de oefenwedstrijd Brazilië-Nederland. Tot zo, na het NOS Journaal. Een reis naar het buitenland. Dan, na drie dagen, slaat het noodlot toe. Ik loop een bacteriële infectie op en beland doodziek in bed. Ernstig ziek, met uiteindelijk gevolg... Moeten er twee tenen geamputeerd worden. Luister morgen naar de documentaire Les is Moor. Ik heb tweeënhalve jaar uh, alleen maar pijn gehad. Een verhaal over uitzichtloosheid en troost. Moedeloosheid en doorvechten. Die wordt ook niet leuker en ook niet vriendelijker. Morgenavond, 9 uur in Hollandok Radio, Les is Moor. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt... om onze oude meesters en de schilders van nu te eren. Bestel hem op herdenkingsmunt.nl of haal hem op het postkantoor. En maak met de actiecode op de officiële verpakking kans op een gouden tientje... ter waarde van 360 euro. De hele zomer zaterdags live op Nederland 2 Hollandse Zaken. Het nieuwe discussieprogramma van Omroep Max. Met vanavond liefde zonder lust. Wat doe je als je het nog maar zelden doet? Je neerleggen bij weinig seks, afspraken maken of een VR-graadje. Hollandse zaken vanavond live bij Max op Nederland 2. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1.